Eerst een klomp met het NOS-journaal. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Ze lobbyde voor het Amerikaanse miljardenbedrijf Uber toen ze dat nog niet mocht van de Europese Commissie. Kroes benaderde collega's en topambtenaren om de taxiewetgeving veranderd te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek door journalisten van Trouw, het Financiële Dagblad en Investico. En daarmee schont ze de gedragscode voor oud-commissarissen van de EU. Die moeten een afkoelperiode aanhouden om belangenverstrengeling te voorkomen. Het kabinet wil de procedures voor het boren naar gas in de Noordzee flink versnellen. Nu duurt het nog vijf tot zes jaar voordat er een vergunning wordt verleend voor het boren naar gas. ingewijden vertellen aan RTL Nieuws dat die periode minimaal gehalveerd moet worden. Het staat in een plan van staatssecretaris en De betrokken ministers geven er deze week waarschijnlijk goedkeuring voor. Tennisser Novak Djokovic heeft voor de zevende keer Wimbledon gewonnen. De Servier won in vier sets van de Australiër Nick Kyrgios. Voor Djokovic is het zijn 21ste Grand Slam titel. Eén minder dan Roger Federer en een meer dan Rafael Nadal. Eén minder dan Roger Federer en één meer dan Rafael Nadal. De Spanjaard heeft met 22 titels de meeste Grand Slams op zijn naam. Op het EK Voetbal voor Vrouwen heeft België in de eerste wedstrijd een punt gepakt. Het elftal speelde in Manchester gelijk tegen IJsland. Het werd 1-1. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Frankrijk en Italië. De andere twee landen in groep D. Het Nederlands vrouwenelftal speelt woensdag weer tegen Portugal. De oranje vrouwen moeten het voorlopig zonder sjakje Groene doen vanwege een coronabesmetting. Dat weer het blijft zo goed als droog en op veel plekken klaart het op. Vannacht weer meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst bewolkt, maar later geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal moeiteloos doorrijden... ...behalve op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar.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 Welkom terug bij Pizzol Radio Show 1498. Paul Afgrinos, een, ja, een vriendelijke Griekse meneer... maakt al jaren nieuwheidsmuziek en hij heeft een nieuw album, Joy. Daarna gaan we, en gaan we straks mee beginnen natuurlijk... een vrij kort nummer, maar wel uh, heel Pizzol, zullen we maar zeggen. Bondona, dat is het nieuwe album van Kio... Dan zitten we weer in de world music, zullen we maar zeggen. Dat doen we ook met Raghatal van Jason Carter. En dan even kijken: Incredible India, als we het toch over de wereld hebben, van Chris Inze. Ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor, maar ik noem even wat, wat zaken. In Dream Garden van Elion eens even kijken, maar ik wilde eigenlijk terug naar, naar vroeger vroeger, vroeger, waar uh, we het hadden over uh, uh, zen, maar uh, toch ook niet. Wat we wel hebben is Smart Music, Just Relax. En daar gaan we mee sluiten. En we beginnen er ook mee. Op de achtergrond hoor je de muziek van Max Volmer. We horen nooit meer wat van deze beste man... terwijl hij wel prachtige albums maakte destijds onder de rug. Het, alle, het label, zo moet ik het zeggen, het... Platenlabel, zoals we dat vroeger noemden. Oriane Music uit Haarlem. Waar het nog ja, het leeft. Nog steeds. Maar, um, maar er komen geen nieuwe albums meer uit. Dat is erg jammer. En dan ook tussendoor nog even Devakant. Met The Narrow Road. En dat zijn allemaal Mystic Rhythms van Gregor Thelen. Hele fraaie muziek. En ook nog van Gregor Thelen. Smart music. Bridge. To the Dream World. En een titel al oh, heerlijk. Nou, ook van, daar smulk ik van. Goed, peacefulradio.info, daar kan je het allemaal terugvinden. Ik wens je veel luisterplezier. A chit pishadi, bad shajadi Magische schaduwen, magische schaduwen, magische schaduwen, magische schaduwen, magische schaduwen, magische schaduwen, magische schaduwen, Shadi, aaj ki shaadi shadi bandore shehnai shop pe ban kar lo ji haan Peaceful Radio, please visit my website at wwwmeta mindfulness -music. This is Sarah Kopis from 2002. You're listening to Peaceful Radio. I trust their soul. Visit my website at AcousticoceanMusic.com.